Dat zei bestuursvoorzitter Berde in het radioprogramma Dit is de Dag op NPO Radio 1. Normaal gesproken is het ziekteverzuim 4 tot 5 procent. Nu is dat dus het dubbele. Berde zei ook dat het personeel oververmoeid is. Hij schrikt ervan dat er in Nederland meer besmettingen bijkomen. We doen alsof de ziekenhuizen het wel aankunnen en dat is niet zo, zegt Berde. De regio waarin het ziekenhuis ligt was een van de gebieden die het zwaarst door corona werden getroffen oud-turnster Joy Goedkoop zegt dat bondstrainer Vincent Wevers... haar mishandelde toen ze onder hem trainde. Goedkoop zegt dat het dagelijks gebeurde dat ze werd gekleineerd en genegeerd... en dat de trainer boos werd en dat ze soms werd geschopt of geslagen. De turncoach laat de NOS weten dat hij later met een reactie komt. Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde onder Wevers. Haar beschuldigingen volgen op de bekentenis van turncoach Gerrit Beltman... Die zei in een interview in het Noord-Hollands Dagblad dat die jonge Turnsters vroeger tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd, omdat hij toen dacht dat dat nodig was voor een topsportmentaliteit. En actrice Olivia de Havilland is overleden. Een van de laatste filmsterren uit het zogenoemde gouden tijdperk van Hollywood. De Havilland was 104 jaar. Ze won tweemaal een Oscar en speelde onder meer in de klassieker Gone with the Wind. Streamingdienst HBO vertoont die film sinds kort met een extra uitleg over de slavernij. Die zou in de film te veel worden geromantiseerd. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zijn er wolkenvelden. In het noorden kan daar soms wat lichte regen uitvallen. Verder is het droog en is er ook af en toe zon. Het wordt van 21 graden op de Wadden tot ruim 28 in Lidl. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Gaan we nog op vakantie dit jaar? Ontdekken we Nederland opnieuw?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 I wanna know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 Gomitolo nell'angolo lì da sola dentro brivido, ma perché lui non c'è e sono strani amore. Ho promesso zo meteen, ja, ja, ja, ja.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 The text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this tsunami is undefeated hey, He said he really wanna see me more I said we should have a date At the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to read, I'm like a wishy boy But I'm a Hou ik hou je weer stevig vast, uh, en leg mijn kleren weer terug in de, de kast. kast. Dus, ik hou je nog een poosje vast, maar dan vergeet je nog een boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus, dus het helpt niet. En we waarschijnlijk dus hetzelfde lied: weer de dek noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat. Mijn stornpak, gouden verf op een blok verdriet. Conflicten ik zijn normaal maar dus ik niet. verstikken, Mijn tranen vallen niet. Dus ik laat het nietje slikken, het duurt moet de dood is voor de laatste keer te Johnny, chop, Johnny, Johnny, la gente está muy loca. Ik ben wel 40. I thought to myself, What the fuck? All day, all night, all day, all night, all night. Viva la fiesta, FIFA la noche, viva los DJs. What the fuck? la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs. Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! Viva la fiesta! I couldn't believe that I was leaving, so I called my friend Johnny, and I said to him, "Johnny, la gente está muy loca." What the?